Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Engeland zijn zeker acht mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Gebeurde in de kustplaats Southport, vlakbij Liverpool, vertelt correspondent Fleur Lounsbach. Het lijkt op een, uh, een massale steekpartij en die komen niet vaak voor in Engeland. We weten nog niet precies hoeveel slachtoffers er zijn, maar uh, volgens media uh, minstens acht. En daaronder zijn dus ook kinderen die naar een kinderziekenhuis zijn gebracht. De politie heeft een man opgepakt. Waarom? Waarom hij het heeft gedaan weten we nog niet. Veel omstanders hebben de steekpartij zien gebeuren omdat het een zonnige dag is en veel mensen erop uit waren. De zoon van Ridouan Taghi blijft langer vastzitten. Hij werd vorig jaar in de Verenigde Arabische Emiraten opgepakt en afgelopen vrijdag uitgeleverd aan Nederland. De zoon van Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Zijn voorarrest is nu met twee weken verlengd. PSV neemt in november geen supporters mee naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen Ajax. De club zegt zelf dat ze willen voorkomen dat er kwetsende dingen worden geroepen tijdens de wedstrijd. De overheid houdt de club extra goed in de gaten. Als de supporters antisemitische dingen scanderen, zijn de Eindhovenaren mogelijk jaren niet meer welkom. Dat risico wil PSV niet nemen. En de opening van de Olympische Spelen was nat, maar inmiddels is het snikheet in Parijs. Zijn ze goed op voorbereid gelukkig. Speciaal voor de Spelen zijn er extra parken en schaduwplekken gemaakt. En ook zijn er verschillende zwembaden waar je kan afkoelen. En dat is wel nodig. Het is uh, boven de 30 graden, dus ik heb even een duik genomen en het is heerlijk. Het is echt uh, goed te doen. Hoe, hoe wist u ervan dat dat hier kon? Dat uh, zag ik op Google Maps. Dus, uh, een beetje bewegen is goed, is leuk. En nou, uh, wordt het morgen nog warmer? Neemt u zelf ook maatregelen om daar een beetje tegen te beschermen? Uh, nee. nee. <laughs> Gewoon veel drinken, rustig uh, en niet hard uh, rennen. Ja, en af en toe een duik in het water? Ja, precies. 3, 2, 1, springen! In Parijs is het nu 31 graden. Morgen wordt het zelfs 36 graden. Het weer bij ons dan. Ook vanavond nog lang zonnig en warm. Ja, de zomer is echt terug van weg geweest. De komende dagen zonnig en droog. Telkens iets warmer. En morgen maximaal 29 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan Fides op de ring van Amsterdam. De A10 West en Zuid richting Zaanstad. De vertraging is bij elkaar een half uur.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 I've been around, they knock me down, it's nothing new The highest price is what I paid Fell off a cliff, I took the risk, a leap of faith Watch me run, I'll show you time to sleep on all your goals show all your guts, wipe off the dust stick out your tongue watch me run, I'll show you how it's done I'll be your guide on rose and finger on Burn me like a phoenix out, from the ashes I will rise let me prove you Dat lopen nog niet bij deze uitzending. Dat gebeurt zo dadelijk als wij in het tweede uur gaan beginnen... met deze speciale alternatieve Want. Het is een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vandaag. En de eerste die je hebt kunnen horen was Inge Lambo. En Inge Lambo is, wat dat gaat, degene die gaat komen... tijdens Pride at the Beach. En zij zelf is Pride ambassadrice. Maar dan wel van Amsterdam. En dit was de Pride Anthem van Amsterdam. Of eigenlijk voor de hele Pride. Want het uh, is een landelijk gebeuren. En Like a Phoenix is daar de anthem van. Bovendien, Inge Bo uh, zal tijdens Pride in the Beach op de maandag 29 juli te zien en te horen zijn in Zandvoort. Dus dat is de reden waarom we hem ook in deze 3 voor 12 noord Holland Vloedgolf laten horen. En het is een release eerder deze maand, namelijk in juli. Dus dat is de reden waarom we hem ook laten horen. Welkom dus bij deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Wat gaan we doen in deze uitzending? In de tweede uur gaan wij met Singa aan de gang. En dat betekent dat Singa hier een aantal nummers live laat horen. En natuurlijk gaan we ook met haar praten. Want er staat nog meer op stapel wat betreft Singa. <coughs> en er zitten ook telefonische gesprekken in. In dit eerste uur alleen al één telefonisch interview met Andro. Want dat is Nederlandstalige reggae. En in het laatste uur komt dan Relics voorbij. Bij monden van Thomas Bons. Niet Thomas de Jong, Thomas Bons. Uh, want die gaat iets vertellen over de laatst verschenen single van deze maand. En dat is The Rich and Famous. En verder zitten er natuurlijk een greep uit de releases van afgelopen maand. Plus nog nieuwe releases die nog aan uh, zitten te komen. Want. Uh, Jullie is nog niet voorbij en er zitten er een aantal in die uh, je nu al hoort... en die dan even wat later uh, pas op de streamingsdiensten komen. Daar hoort deze niet bij. En dan is het uh, de single van Phil Metz. Dat nummer dat heet Champagne. Een fles champagne in de koelkast... staat op jou te wachten... Niet dat ik op zoek was naar je, maar hou hem in gedachten. En als jij komt vanavond, vanavond, dan trekken we hem open samen en proosten we op alles. Succes voor de toekomst is de mantra: geen stress zelfs als alles in de brand staat. Ik flex nieuwe pokers die zijn dansbaar. Eén fles, op de tafel staat een glas klaar En nog eentje voor wie je hem wilt delen Zoek een vrouw, niet omdat ik iemand mis in mijn leven uh. Met elke winst heb ik meer om te geven In mijn bed is er ruimte voor twee Dat is alleen maar voor de one, en niet zomaar iedereen Geen one night stand, ik ben liever hier alleen ik doe het rustig aan, het hoeft niet allemaal om lust te gaan Ik heb genoeg hartstuk gemaakt om dit te weten een glas bubbel staan gaan we wat eten Ik laat je lachen, hier bij mij is het feestje Elke date een herinnering Je weet waar je me kan vinden als dat glimmend klinkt Een kling, fles yeah. champagne in de koelkast die staat op jou te wachten Het is niet dat ik op zoek was naar je Maar hou hem in gedachten En als jij komt vanavond, komt vanavond Dan trekken we hem open samen En proosten we op alles Schatje je laten speciaal zijn en het mooiste verhaal zijn Tot wij het koppel met de pracht en de praal zijn Lopen we binnen in de kamer hoe ze fluisteren en staren Maar ze weten dat we stralen als de maan schijnt Gesloten deuren naar de slaapkamer Uitdagend maar tegelijk zo zacht wanneer we aanraken Het is een plaatje we benaderen perfectie Jong ambitieus en zo mateloos sexy Daar mooie kanten zien Lange gesprekken in het Frans misschien De taal van de liefde spreken wij zo feilloos Vooruit. Je kan me komen opzoeken, ben vanavond wat thuis ah, Als deze tune je heeft geraakt en je luistert door je in je glaasje bubbels op huis. Een fles champagne in de koelkast Die staat op jou te wachten Het is niet dat ik op zoek was naar je Maar hou hem in gedachten ha, ha, ha, ha. En als jij komt vanavond, komt vanavond. Dan trekken we hem open samen En proosten we op alles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 Veel voelt soms ook als weinig. Maar blijf vasthouden. Praten. Tegen je aandrukken. Zeggen dat het goed komt. Het is de eerste single van deze JIT. En het, het nummer dat heet uh, Droog tranen. En dat gaat een beetje over de mentale gezondheid. Het is trouwens wel een behoorlijk item in de Nederlandse muziekindustrie. En ook bij de Nederlandse muziekmakers. Want uh, er wordt de laatste tijd heel veel met dat onderwerp uh, iets gedaan. Mentale... ...gezondheid in dat opzicht. Um, daarvoor hoorde je veel match met champagne. De EP. Een nieuwe EP van Fleabag is er. En die, die komt morgen officieel uit. Uh, dat uh, is dan een beetje de datum. Want op het moment dat wij dit doen... ...is het 25 juli. En vrijdag, de 26 is meestal... Ja, het is überhaupt op een vrijdag. Dan willen uh, de meeste mensen in uh, de muziek altijd hun releases hebben. Want dan willen ze graag in die Spotify-lijstjes terechtkomen. Want ik snap het wel wat erachter zit. En dus ook is dat bij uh, het uh, geval van Fleabag. Um, Love in Pretty Things heet die volgens mij. dat uh, Pretty Life. Zeg ik het goed? Moet ik even kijken. Pretty Places. Kijk, Love in Pretty Places. Dat is uh, de echte titel van, de, van het uh, nummer. Ja, en Dan valt het een, voor een deel weg, dan moet je het gaan raden. Maar dat is het dus niet. Um, en drie singles zijn er al uitgebracht. Dat last in a haze. Lovely Sentiment en Teardrops. En de laatste, die gaan ze morgen uitbrengen. Uh, dus op uh, het uh, moment dat wij hier dit programma met elkaar timmeren is dus het 25 juli. En de 26e komt dat ding dus uit. En dit is die single. En dat nummer dat heet... Clichés... Van back En de band komt uit sky I'm So lost in to hide. And I keep running, running, running. And I'll En dit was Lisette Aviva. Het komt van de EP In My Backyard. En het uh, nummer wat uh, je hebt kunnen horen was Overdressed Unprepared. Waarom draai ik die? Uh, dat heeft ook weer een reden. Want uh, dit is de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van juli. Maar er komt er ook een in augustus. En Lisette Aviva komt op die 29 augustus hier naar deze studio om te spelen. Dus dat is het moment dat wij dat programma dan maken. Op de 29 augustus dan. En dat is ook een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Er zit nog iets bijzonders aan, want uh, dit uh, programma wordt gemaakt in Zandvoort. En er is een muziekvriend van uh, dit uh, programma, en dat is de burgemeester van dit dorp. Dus die, die komt op de 29 juli, komt, die, uh, komt die ook hier mee presenteren. Dus dat uh, wordt in ieder geval een zeer gedenkvaardige 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf, dan al. Um, daarvoor hoorde je feedback met het uh, nummer Clichés. En dat komt dus van een EP die op 26 juli gaat verschijnen. Uh, nu is het tijd voor Iris Jean. En het uh, nummer dat heet Got an Idea. Van goede kwaliteit. Geen toon die hem breekt. En geen meid die hem bijt. Zijn toekomst verzekert. De overheid kijkt. Vertrouwen verbreken, de waarheid verdwijnt. En als jij je afvraagt hoe hij blijft doorgaan, dan moet je weten wat eraan vooraf gaat. De last op zijn schouders, dat is hij gewend. We bouwden de wereld zoals jij hem kent. Dit is die schaam, mijn lijf. Ik neem mijn stappen op tijd. Dit is niet van jou, nee, dit is van mij. Dit is niet van man lijf. Ik neem me stappen nog tijd. Dit is niet van jou, nee. Dit is van mij. Dit is van een man lijf. Van mij. Mij. Van mij, van mij, van mij. Dit is de lijf. Ik neem me stappen op tijd. Dit is niet van jou, nee. Dit is van mij. De lijf. Dit is uh, Andro met een uh, nummer met een onuitsprekelijke titel, maar dat zal ik hem zo zelf wel even vragen. Maar ondertussen zie ik ook wat er aan de gang is in deze studio. Uh, de 3 voor 12 noorden vloedgolf van mij, daar was ook al een bank op een gegeven moment een onderdeel van het hele, hele verhaal. Om het een beetje huiselijk aan te kleden, dat was het ideetje van Janne Timmer geweest van Harlem Lake. Maar denk je wat er gebeurt? Uh, Singa is in de studio en hop, die bank wordt ook meteen gebruikt. Van, dat lijkt me dus een, een, een gaaf idee om dat te doen. Ik zei net, Andro en we hebben hem ook aan de telefoon. Um, Andro, goedenavond. Oh ja, goedenavond. Ja, want ik zei een onuitsprekelijke titel. Jij kan hem beter uitspreken dan ik? Oké helpen jou. Doe dat, want ik kom er niet uit. Het is Sranaman. Sranaman. Ja man. ja man. Het is een, is een Surinaamse man betekent dat. Surinaamse man, ja. Uh, ja. Nou heb ik ooit uh, Xilan uh, hier eens een keer in de telefonisch, in de uitzendingen uh, gehad. Ging ook een beetje over ja, zijn Surinaamse wortels. Bij jou is dat hetzelfde geval, denk ik. Correct, correct. Mijn vader is daar geboren en uh, we zijn daar als kind dan zijn we daar regelmatig geweest. En afgelopen februari was ik daar ook. En ja. Kijk, ik ben zelf in Nederland geboren en opgegroeid, maar ik voel me zo thuis als ik daar ben. Als ja. je daar bent en iedereen lijkt op je en je ziet die lange mannen, die zie je fietsen en zo. En dan denk ik van, ja, dit, dit ben ik ook. Ja. Dit zit ook in mij. De Suriname zit in mij, evenals de Hollander in mij zit. Ja, dus uh, bij jou loopt het een beetje door elkaar heen of niet? Zeker, ik ben echt, we zijn, ik ben, mijn moeder is Half-Indisch, mijn mm. vader is Surinaams, Creools. Mm. En we hebben ook nog uh, Hongkong in de familie zitten. Ja. Dus mijn, mijn overgrootoma in Suriname ook, dat, die, die is gewoon van Hongkong. Zeg maar. Ja, ja eh, verklaart dat ook een beetje jouw voorliefde voor de warmbloedige muziek? Reggae, zeker, zeker. Ja. Uh, muziek moet voor mij positiviteit brengen. Zeker in een wereld waar we nu in leven. ...vind ik uh, dat, we, dat ik een mooie kans krijg om mensen energie te geven... ...en juist een ja, positiviteit te brengen. Dat is mijn doel. Ja, uh, moet dat, er moet dat er veel meer uh, van komen? Een beetje positiviteit in de wereld? Ja, ja als ik jou zo hoor, uh, hebben we dat uh, dringend nodig? Eigenlijk wel, maar iedereen heeft zijn eigen plek. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En, en we leven natuurlijk in een tijd waar uh, bijvoorbeeld hiphop een hele grote scene is in Nederland... Mm. En dat mag ook zeker verteld worden... want er zijn mensen die daarin leven... Die dat, die dat doormaken. Maar dat ben ik niet. Dus ik wil niet iemand voordoen die ik niet ben. Daarom wil ik positiviteit doorbrengen. Ja, ja. <hums> De reggae... We hebben het uh, al eventjes benoemd, want dat is een uh, beetje de muziek uh, die je maakt. Nederlandstalig, uh, rakker zelfs nog. Uh, is dat op een gegeven moment, want, want uh, jij zegt uit Suriname, dan is, zijn de Caribische, uh, dan is het Caribische gebied waar het een beetje gemeengoed is, niet, niet ver weg. Dus heb je daar ook een beetje, uh, ja, uh, liggen daar toch ook een beetje je interesse uh, wat betreft het uh, muziek maken en de muziek die je zelf uh, beluisterd hebt? Uh, ligt daar de, ook een beetje de geschiedenis? Zeker, dat, daar komt het ook wel vandaan, maar ik uh, dat, uh, Suri Surinaamse muziek is ook een hele, hele andere soort muziek. Dus ik wil niet per se zeggen dat mijn muziekinspiratie uit Suriname komt. Want dat, hm. ja, daar, dus Je hebt uh, Papa Tauti uit Suriname bijvoorbeeld, Kenny B, die komt ook uit Suriname. Dus het wordt daar zeker gemaakt. Ja. Maar wat, ik, wat mijn, mijn opa luisterde, die luisterde alleen maar soulplaten bijvoorbeeld. Our Soul, El Green... Uh, uh, uh, zulke, zulke mensen ja. dus dat, dat, dat is misschien meer de popmuziek van daar zo oude soul dan, dan dat dat reggae is ja, ja. Ja. Uh, <coughs> nou uh, ja, ben je al een tijdje actief want dat nummer wat, uh, met die ondersprekelijke titel dat, dat heb je al eerder uitgebracht wil je het eens proberen voor me ja, ja Stradermann live ja dat gaat toch best wel goed Oh see, kijk ik moet wat meer zelfvertrouwen hebben ja, ik denk als je het nog drie keer doet heb je hem helemaal Stradermann live ja, dat was twee, ja, nog eentje. Stranom Live. We zijn er, ja jou. Jij een hele. Dan heb jij straks na dit gesprek wel een hele goede, een goede avond verder, denk ik zo. Zeker. Ja. We zijn aan het werk, ja. We zijn ja. muziek aan het maken. Ja, um, Want uh, ja, waar we het uh, over gaan hebben, uh, is dat, dat is een single die je uh, nou niet zo lang geleden hebt uitgebracht. Maar is dat ook meteen uh, min of meer de aankijler voor meer materiaal... wat we van jou de komende tijd uh, mogen gaan verwachten? Zeker, ja. Dus Horizon is afgelopen vrijdag uitgekomen. Het is nu bijna een week al ja. uit. Ja. En uh, ja, misschien kan ik wel eens vertellen dat ik bezig ben met een EP'tje wat al klaar ligt. Ja. En uh, dat het materiaal voor de EP daarna misschien ook al klaar ligt. Ja, voordat we het uh, een beetje hebben over die single... Uh, is er ook nog iets anders? Want ook jouw naam staat op het hele mooie affiche wat Popronde heet. Zeker, zeker. Ja, hoe ben jij. Uh, ja, hoe is het nieuws bij jou terechtgekomen? Dat je mee mocht doen aan die Popronde. Nou, ik zou je zeggen, dat was spannend, ja. ja. Echt waar. Want ja. uh, volgens mij was ik in de laatste selectieronde pas bekendgemaakt. Dus ze doen een soort van. Tien aankondigingen, aankondigingen van groepen die mee mogen doen. Ja. En ik, ik zat pas bij de allerlaatste groep. Dus ik dacht al van, dat gaat het gewoon niet worden. Het is voorbij. De wereld vergaat. Ik uh, mag nooit meer muziek maken. Popronnen gaat het niet worden. Ja. Maar toen bij de laatste groep stond mijn naam. En dat, ja, dat was feest natuurlijk. Want zo'n mooie organisatie, popronnen. Zo'n mooi concept. Ja. Ja. Uh, uh, hoe ga je dat doen? Uh, ga je dat... Ja, klein doen of uh, gaat het toch iets, met, uh, met, iets met, met, met muzikanten op het podium? Hoe gaat het eruit zien? Je zult, ja, je zult, je zult mij altijd met muzikanten op het podium zien. Okay. Dat, is mijn, dat is de basis van mijn muziek. Ik, ja. heb ben, zelf, ik ben eigenlijk bassist ja. en later ben ik pas liedjes gaan schrijven. Ja. En mijn, mijn, mijn passie ligt gewoon bij live muziek. Dus een echte drummer zou je altijd verwachten, een gitarist en een toetsenist, geweldige muzikanten... Ja. En het leuke is... als ik op een grote podium in de popronde kom... neem ik ook een blazerssectie mee. Oh, dus dan en... kunnen we nog wat gaan verwachten van jou. Zeker, ja. ja. En, en stel je voor dat we zo schoppen... tot het eindfeest in Amsterdam... dan komen er backing vocalisten mee. Oh, ook nog. Dan wordt er alleen maar meer uitgepakt. <laughs> want uh, ja, het, het moet alleen maar beter worden, toch? Ja. En meer muzikanten is in mijn oren gewoon beter. Ja. Um, even over die single, want uh, de naam... Julia Zara. Hoe ben jij aan Julia Zara gekomen? Julia Zara is een vriendin van mij. Ja? We hebben samen, samen uh, gestudeerd op Kodas in Rotterdam. Mm -hmm. En uh, als vervolg heeft zij mij gevraagd om in haar band te komen spelen. Dus ja, dat is een geweldige artiesten natuurlijk. Met een prachtige stem. Een van de mooiste stemmen van Nederland, als je het mij vraagt. Ja. En uh, ik heb uh, in haar band gespeeld als bassist. En ah. toen. Uh, ...zij heeft ook het liedje met mij geschreven... ...want het liedje Horizon... ...zou je daar wel meer over vertellen? Of kom ik... Ja, uh, vertel, uh, heel kort eventjes... Als je, ...als je het kan, heel graag natuurlijk. Ja, het was eerst een Engels liedje... ...dat we voor een vriend van mij hadden geschreven. Ja. Alleen toen kwam ik terug in Nederland... ...en toen dacht ik van... ...ja, dit liedje wil ik eigenlijk gewoon zelf houden. Ja. En ik weet dat uh, Julia een fantastische songwriter is... ...en ik zei van... ...Julia, wil jij mij helpen om dit liedje... ...voor ons te vertalen naar het Nederlands? En uh, ja, dat hebben we samen gedaan... En dat is uh, Horizon geworden. Uh, heeft het ook nog een bepaalde lading? Uh, Horizon staat voor uh, een moment nemen voor jezelf. Mm -hmm. eigenlijk. Een moment om te reflecteren op waar je staat, waar je graag naartoe wilt. Er zit één, één zin in, de, in het liedje, dat is misschien mijn favoriete zin, die Julia zegt. Ze zegt, ik ben op de plek waar ik wil zijn, één met mezelf leven zonder tijd. En dat zegt alles voor mij gewoon van... Je mag er zijn, even stilstaan, niks om je heen en gewoon even zijn. Wie je wil zijn? Ja, okay. waar je wil zijn, waar ja. je toe wilt. En ja. uh... Uh, nog één afsluitende vraag. Waar kunnen we Andro vinden op het Wereldwijde Web? Op het Wereldwijde Web kan je me vinden op Instagram. Daar ben ik het meest actief op, op Anfro. Uh, A-N-F-R-O-W Dat is mijn Instagram tag ja. En waar je me natuurlijk ook kan vinden Is gewoon op het podium Dus ik heb 6 september heb ik mijn eerste eigen show Die ik organiseer ja. En daar moeten mensen eigenlijk gewoon tickets verkopen Want daar ga ik mijn muziek die je nog nooit hebt gehoord Die ga ik voor het eerst spelen Dus uh, ook uh, Rondom wanneer de EP uitkomt En zelfs liedjes van de volgende EP Die zal ik gaan spelen ja, uh, En waar is het optreden in september? In, in Rotterdam In Rotterdam Rotterdam, V11, dat kan je vinden op de site van Roadtown. Misschien zijn mensen daar wat bekender mee. Ja. En uh, ja, dat wordt een geweldige show, kan ik dat van zeggen. Dan komt nu de single, hier is Horizon. Ik zoek de horizon, maar dat hoeft niet alleen. De golven dragen ons door het rood van de zee. Verdriet, ontevredenheid maar ben zo slecht nog niet jouw die is mijn mattie kamerad of vriend dus laat me zien welke stappen je zet naar het paradijs want niemand gaat je dragen maar weet ik ben aan je zij alles binnen handbereik Geen vreugde zonder pijn Dus deel je zorgen met mij Alles komt op zijn tijd Ik zoek de horizon En vertrek nu meteen Ik kijk niet achterom, Dit is het pad dat ik neem Ik zoek de horizon maar dat hoeft niet alleen De golven dragen ons door het rood van de zee Kom met me mee Ik ben op de plek waar ik wil zijn zelf leven zonder tijd De zon, de zon, hij zegt me Je hoeft niet meer te vechten Je grenzen te verleggen Eventjes verwerken Relax Tijd om even stil te staan Dit is hoe je relaxed Dat het leven verder gaat ba -ba -ba -ba -ba. Alles binnen handbereik, hand Bereik geen vreugde Zonder pijn dus alive is all. de grind. Daarvoor hoorde je Harlem Lake met Crying in the Desert. En dat uh, zijn er dus twee achter elkaar. We gaan uh, snel verder. Want dit was ook een release van de afgelopen maand. Namelijk Christy en het nummer heet Terug naar Huis. Het is maar een plek Het zijn enkel vier lucht. Dan trek ik weer terug, terug naar mijn huis in die straat. Als ik eraan denk, als ik eraan denk vandaag, dan zie ik mezelf. Op de fiets naar huis gaan, de plek waar ik leerde. Om op eigen benen te staan, als ik eraan denk. Als ik eraan denk vandaag. Die toxic shit Ze zegt dat ze bij me blijft Voor je love ben ik off the bitch Maak dat je eigen wijs Kom naar je toe in mijn eigen tijd Ik heb te veel het sufferen Nu die gelukkig kijk hoe we huppelen Voor die spaar op mijn pas moest ik bunkeren Was zo weg in die tijd dat je sufferde Te veel bad vibes als Karen in de best, Komt G of McLaren Jongens, zijn het geen weerstem Zijn we je stad, maak je geen geen brisband als ik krijg mijn kaps ik m'n kap, zeggen ze maar. Ben niet op met inch getrapt. Ik trap voor gas, even reinigen last, glimlach. Bijgezag een reinige, reinige gast. Die pent als met een rare veel. Dit uh, is alweer veel. Zo vijf, de eten, brengen naar de buurt voor de happy meal. Lief me alone, met die toxic shit. Ik zoek geen rij tot die. Ze zegt dat ze bij me blijft. Schat, ik ben moe, het is alle vijf. Voor je love ben ik off the pitch. Ze noemen nu eigenwijs. Maak, maak dat je eigenwijs. Ik kom naar je toe in mijn eigen tijd. Lief me alone, met die toxic shit. Ik zoek geen wat no. Ik zeg dat ze bij me blijft yeah. Ik ben moe, het is alle vijf In me ben ik af pitch Ze dus noemen nu eigenwijs, yes. uh. maak dat je eigenwijs, kom naar je toe in mijn eigen tijd ja. Raak gewend aan een microfoon Ben een filosoof hoe deze kino loopt Is best gek, het voelt niet gewoon Het begon als droom, maar gewoon niet 10 omhoog. Mo. Motto In liever moed dan brood. Lotto, ik pak het toe dan op. Ga links naar rechts, maar het is niks geks Want broeski, zo was ik vroeger oh. so, ja. Voor de moeite en tijd die ik steek in dit, ben ik hij nu inderdaad. Stuur CD's deze laat het in bias. Rondgaan, nog zo weer iets van de site. maar wat en mijn shirt, Petje broek, tas. Jacka's overprijsd. Kom naar je toe in mijn eigen tijd. Kom naar je toe als het mij mee zit. Hier zit weer verstrikt in persoonlijke kwesties. Ik ben niet eigenwijs. Er is niks voor de tijd, dat is gelogen perfectie. Naar de shit die je telkens gooit, op mij Zo ik voor grotere pressie. Want hoe ik beweeg is technisch, leun niet op homies en besties. Ja. Lief me alone met die toxic shit. Ik zoek geen rij tot de ze zegt dat ze bij me blijft. Schat ik ben moe, het is half fijn. Voor je Love ben ik off the pitch. Ze noemen nu eigenwijs. Ma maakt dat je eigenwijs, Ik kom naar je toe in mijn eigen tijd. Lief me een met die toxic shit. Ik zoek geen rijd tot daar. Ze zegt dat ze bij me blijft. Schat ik ben moe, het is half fijn. Voor je Love ben ik off the pitch. Ze noemen nu eigenwijs. Maakt dat je eigenwijs, Ik kom naar je toe in mijn eigen tijd. Het is een marketing technisch verhaal, want Op de Zeeweg is natuurlijk al een tijdje uit. Maar wat hebben ze dan bij Topnotch bedacht? Ja, we hebben nog vier nummers liggen van Ziggy in Dins, En toen hadden ze besloten om daar een sortiment van deluxe uitvoering van te maken, van Op de Zeeweg. Dus het album heet Op de Zeeweg Deluxe, dus vorige week is dat uitgekomen. Ja jongens, dan denk je van... Wat is dan de luxe? Nee, er staan gewoon vier extra nummers op. Waaronder bijvoorbeeld dit openingsnummer van uh, dat album... Toxic Shit van Siggy Indins. En uh, die jongens die wonen schuin tegenover bij mij in de straat. Dus het is eigenlijk uh, een beetje een dikke mik in dat opzicht. Hoewel, ze hebben natuurlijk wel een uh, onneembare vesting... wat management en allerlei goeroes die er omheen hangen. Zodat je er uh, absoluut niet doorheen kan. Uh, Christy hoor je ervoor met Terug naar Huis... Dat uh, waren dan de twee uh, nummers die ik achter elkaar heb laten horen. Waarmee we zo langzamerhand uh, aan het einde zijn gekomen van uur 1. En dat betekent dat wij straks met uur 2 verder gaan. En dan uh, is dit er ook het live gedeelte. En dat is onder meer te volgen voor, uh, op YouTube. En dan heb ik het over het uh, YouTube kanaal van Alternative FM. Want in dit geval is Alternative FM... Zo waar ook nog de plek waar dit programma wordt uitgezonden. 3 voor 12 Noord 100 Voetgolf. En bovendien is er ook nog een sortiment van productie als het gaat om het beeld. En dat is Singa die we straks gaan aantreffen. Maar zover is het nog niet. Vooruitlopend op het hele verhaal van Alternative FM in de komende tijd... komt ook deze dame voorbij. En dat is Jule Willems. En dat nummer dat heet Gereserveerd. En is van een EP die ze in mei... Had uitgebracht. En dus gaan we zijn op naar het tweede uur. Kijken wat je